Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en leeft in eeuwigheid en nooit laat de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus door den Heilige Geest Amen. Laat ons zingen van psalm 118 en daarvan het 13 en 14e vers. Gezegend zijn de grote koning, die tot ons komt in sieren naam en wat er verder valt, psalm 118, 13 en 14 Lezen van het heilige schrift gaan we hier opgetekend vinden in de boek van Romeinen en daarvan het achtste hoofdstuk en daarvan het eerste zeventien versen. maar vooraf de twaalf artikelen van ons algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige Schepper des Hemels en der Aarde.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 God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat er vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat er Geestes is. Want het bedenken des vleeses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 door zijn een geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet naar het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest gods geleid worden, die zijn kinderen gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door de welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus, zou wij anders met hem leiden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Tot zover. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, heren, wij mogen nog langs uw goddelijk verzienigheid en uw grote langmoedigheid nog eens samenkomen in deze Sabbatdag. En Heere, zou het u nog begagen om uw woord te zegenen. We hebben al zo'n rijke gedeelte van uw woord al gehoord. Zou het u nog begagen om de toepassing van die woord te geven tot de vertroosting van uw volk, dat ze uw naam mochten verheerlijken. Want wat van I komt, daar gaat de mens in de stof, en dan gaat het mens door genade God groot maken. Heer, wat zal dat een wonder wezen, af het voor een jong af een meisje? een man of een vrouw nog gegeven mogen worden in deze ogenblik, om in zichzelf weg te zinken in de onwaardigheid, en in de echte ootmoed voor ied te mogen vallen, om uw naam groot te maken. O, dat het kerk het nog eens ervaren mag, Heere, want gij zijt toch diezelfde God, van Abraham, Isaac en Jacob. En heer, daar wordt in verklaard dat met ie niets onmogelijk is. Wanneer dat een Abraham in zijn doodstaat zomaar voortleeft en 75 jaar oud geworden is, zonder dat hij zijn eigen kon afgod kon. Maar heer, het was uw tijd. En dan is er zo'n groot verandering gekomen. Heren, mocht nog diezelfde wonderen nog doen. Want hij zei het nog hetzelfde. Al is de de donker. Maar gij blijft die God die leeft. O, en die regeert boven de hemel en aarde. Heren, zou het u nog eens behagen om uw volk nog te vertrouwen. Want dat geeft hij aan uw knecht getijf. Wanneer dat gezegd tegen je zei, troost, troost mijn volk. Want dan was het ook een donkere tijd in de kerk. Want velen die kwamen hier niet meer op met Israël. En velen die hingen meer met een afgodendienst. dienst. En velen die worden afgetrokken naar alle vreemde zaken en leren. En heren wij leven ook in zo'n tijd. En heren we dat echte volk. Dat ze soms geen woorden meer hebben. Ze weten het niet meer. Hoe dat het alles uitlopen zou. Maar één ding is zeker. Hij zei diezelfde God. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En uw kerk nooit vergeten nog verlaten zal. Ah, mocht we nog open vensters geven naar Jeruzalem. En dat gij nog door de werken van uw geest nog eens geven mocht. Ah, dat er nog eens een volk mocht wezen. Van wie gij zeggen mocht, ziet gij dit. Oh, Al er nog die arme bidders, die ongelukken oh, nog wezen. Al oh, die het in de eigen niet meer vinden kennen, maar die moeten gaan schreeuwen en zichten. O oh, God, wees me nog een zonder nog genade. O, oh, is er nog een weg, dat zo goddeloos, zo helwaarde nog met God verzoen kan worden. Ach here, werk nog. Onder ons en in ons. En heren, mocht uw woord dan zegenen. Tot de verblijding van uw volk. En de uitbreiden van uw koninkrijk. En de beschaming van de voorste duisternis En de machten der ongerechtigheid. En heren, gedenk dan. Al de zorgdragende. Gij weet in ieder van ons ook hoe dat we op zijn gekomen. En gij weet de enige die zou graag opgekomen zijn, maar die geginderd zijn om reden, heren, dat gij weet. Gedenkt dan ook onze oudere mensen, die niet meer op kunnen komen, bewegen de zwakheid. Heren, gedenken ze nog in deze ogenblik. En mogen ze nog bezoeken, heren, en verblijden door uw daden. En heren, gedenk aan de gezinnen, gedenk ook vrienden van verre landen, ook van Nederland. En die met ons in deze ogenblikken wezen mogen En ook heren, die ouders die in deze week hopen naar Nederland te gaan. Voor een enkele week mogen ze gedenken, bewaren langs de weg. En heven ze nog een zegende tijd in het oude vaderland. En op de bestemde tijden weer veiligheidswaarts aan hun kinderen. En in de midden van de gemeente waar dat is het leven. Heren verblijf je door uw daden. Gedenk ieder van ons. Gedenk de hele gemeente. Heren mogen over ons doen ontfermen. En wees nog een verrassende God. In de zoon van uw eeuwige liefde. Ach heren Toort nog, uw lieve geest nog, in een rijme mate nog uit En Heere, help ons, gij weet hier, hoe stijl en diep afhankelijk dat we zijn. Ook in het taal van het oude vaderland. Maar Heere, gij weet het, och, Hij zijt zo rijk. En hij heeft toch beloofd, hier Och, mocht ons dan nog helpen en verblijden. En dat we nog eens een kruimelje nog ontvangen mochten, onverdiend, maar om uw naams willen. En dat in het spreken en in het gehoor, heren, dat de uithang van deze dienst mocht wezen. Ah, dat het nog getijgerd mocht zijn, het was goed om samen te wezen. O, in het geis des heren. Rondom Dom wordt, Heer, gij weet, de menigvuldige zorgen van de tijd, van de gezinnen, van de kerk, school en alles. En van ons een arme land dat zomaar wegzakt onder de zonde en onder de rechtvaardige oordeel gods. Maar ach, heren, mocht we dan geven dat die woord nog mogen zegen, tot onderwijs en tot troost. En tot beschaamd, wanneer weet wat een ieder van nodig hebt, gedenk ons dan naar de grootheid van uw liefde, in de verzoening van al onze zonden, om Christus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 84 en daarvan het vierde, het vijfde en het zesde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elgonder zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let hier der legerscharen, scharen let, op mijn ootmoedig smeekgebed. Hij laat mij niet van druk verkeer verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij God. Gehoor. Wij zingen op psalm 84 en daarvan het vierde, het vijfde en het zesde vers. Geliefde, wij lezen in Job 9, in het tweede vers... ...want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Een grote vraag. En wat is dat voor ons iedereen? Ook een persoonlijk vraag. Want hoe zullen wij rechtvaardig voor God zijn... Dan weten wij, mijn hoorders, dat in de staat der gerechtigheid, dan waren wij rechtvaardig voor God. Want daar hebben wij door Gods schepping het doel van Gods schepping ingeleefd, om God te verheerlijken in de staat der gerechtigheid. Dan was deze vraag van Job onbekend. En ook niet nodig. Want Adam die was geschapen naar de beeld Gods. En dat was wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Maar wij weten met onze gedachten vanzelf. Want er zou een ander kennis nodig moeten wezen. Om het echt te weten, volgens onze opvoeding, daar weten we wel met onze gedachten dat wij in dat gezegende staat niet meer zijn. Maar er zouden er nog vermidden mensen wezen die het nog door Gods geest geleerd heeft, dat wij in die staat door gerechtigheid niet meer zijn. Maar dat het juist net anders geworden is. In plaats dat we zijn in de staat der gerechtigheid. Wij staan er niet juist in de staat van ongerechtigheid. En de staat van ongerechtigheid, dat is de staat van de dood. En volgens onze gemeente. Het valt niet voor onze hoogmoedige toestand mee, maar het is toch te werken. En dat, dat houdt in volgens onze geboorte en iedereen van ons, en in iedereen van de nakomelingen van de geslachten van Adem en Eve. En als een mens in een van zijn eigen overgelaten wordt, dan leert de mens nooit, nooit deze vraag van Job. Maar daar wordt alleen geleerd door de werking van de Heilige Geest, dat de, dat de Heer een mens te sterk gaat worden tussen de wieg en de graf. En dat is voor iedereen van ons nodig, mijn hoorders. Zal het wel wezen voor die grote eeuwigheid. En niet de vraaggemeente vanmiddag is, is dat ooit voor je persoonlijk een vraag geworden? Als dat Job dat hier komt te getuigen, want hoe zou de mens, maar dat we zeggen hoe zou ik, rechtvaardig voor God zijn? En dan van het mensenkant is er geen mogelijkheid van een antwoord. Maar dat is wat me men oor. Dat is wat en dat goud wat in. Dat zegt indien dat er geen goddelijke werk aan te pas komt. Dan gaat de mens straks met de dood eeuwig, eeuwig de verdoemenis in. En dan had je gedacht dat ik zou zeggen dan gaat een mens even verloren. Dan zou je gedacht hebben. Nee, mijn hoorders, wij zijn al verloren gegaan in onze bondsbrekenaden, adem. Maar als we zo door blijven leven dat we, als we geboren zijn, dan gaan we straks de eeuwige ramsaligheid in. De eeuwige verdoemenis. Want de bezoldering van de zonde is de dood. En het gave gods, dat is het eeuwig leven door Christus Jezus de Heer. Maar in deze middenvraag, wij willen u bevragen voor uw aandacht voor onze tekst. Dat ge, vind ik in het voorgelezen hoofdstuk van Romeinen 8 en daarvan het eerste vers. Zo is er dan niet geen verdoemenis voor de henen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar den geest, zover. En onze thema dat is een grote voorrecht. En in drie gedachten, in het eerste plaats, het, het spreekt over de personen van deze voorrecht. En in de tweede plaats, de ervaring van deze voorrecht. En de derde plaats, de kenmerken van deze voorrecht. Een grote voorrecht. En wat is die voorrecht? Dat zegt onze tekst, zo is er dan niet geen verdoemenis voor de enige die in Christus Jezus zijn. En dat zegt ook onze eerste gedachte, de personen van deze voorrecht die in Christus Jezus zijn. Dat zegt niet alle mensen, maar daar wordt hier een bepaalde mensen genoemd die in Christus Jezus zijn. En onze derde gedachte, dat spreekt over de kenmerken van deze voorrecht. En dat zegt in onze tekst, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Gemeente met de helpen, dus hier, daar hopen we even over onze tekst in vervolging van het 23ste, sabbathdag van de catechismus verder over te gedenken in deze midden hier. Wij hebben in deze morgen even stilgestaan bij de Heidelbergse catechismus en daarvan sabbag 23 en dat gaat over de rechtvaardigmaking. Als je leest in de eerste hoofdstukken hier van Romeinen, dan gaat het ook over de rechtvaardigmaking. Feitelijk in het achtste hoofdstuk, dan wijst een apostel Paulus op de heiligmaking. Maar het een gaat voor het ander. En we mogen horen in kort in deze morgen de voorrecht van Gods volk. En het is wel eens nodig dat we ook dat voorrecht, dat we dat behandelen ook tot de vertroosting van Gods volk. Maar zal het tot vertroosting van Gods volk, dan zou de Heer de toepassing van zijn heilige geest, dat woord moeten toepassen. Want dat volk van God, want dat heeft Philpat ook zo duidelijk verklaard. Dat volk van God, die wel rijkdommen heeft ontvangen, maar die in de armoe over de wereld gaan. Maar mocht de Heer het nog eens waarmaken voor zijn volk, dat ze nog een beetje moed mogen krijgen in deze donkere, donkere tijden, waar, dat er, waar dat de Heer over een algemeen zijn eigen veel komt te verborgen. En dat de Heer over een algemeen van verre komt te staan en van onze eigen schuld, men hoort. Want wij kunnen nog op onze voeten blijven. Wij kunnen het nog zonder de Heer nog doorgaan. En daarom staat de Heer over een algemeen zo ver weg. Daar is een volk die geen lasten van heeft. Nee, daar is een twee voldigen, twee soort volk die er heel last van hebben. En dat is de wereld dat zomaar doorleeft in de zon. En dat is dat jeige eigen christendom van onze dag. Die alder handen en handen vol hebben. En die hebben voor vanmorgen en volgende weken twintig jaar handen vol van. Maar daar is een arme volk. Die in de eerste plaats onwaardig wordt. En in de tweede plaats. Dat is hem gaan leren. Dat het een eeuwig wonder zal wezen. Af de Heere ze ooit weer zal opzoeken. En dat gaat niet alleen over de staat. Maar ook over de toestand van de kerk. Want daar is een volk. En deze Job ga je mogen weten. De staat voor de eeuwigheid, dat stond vast, mijn hoofd. Dat kun je lezen van Job. Als die daar in de negentiende hoofdstuk in het 25e vers. Dan mocht hij verklaren. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij mocht dat weten. En hij mocht weten dat hij hem zien zal. En ook met zijn eigen ogen hem aanschouwen zal. Maar, als je dat leest ook in... In 23 van Job, dan zegt hij, ach, dat ik hem vind, ach, dat ik wist waar ik hem vinden mocht. Een de kerk. En toch een zegende kerk. En dat onze tekst, dat spreekt nou over dat, dat ware kerk van Gods. En als je dat in, in, de, verklaarders, in, de, in de verklaarders van Gods woord komt te lezen. Dan gaat dat grondslag van deze hoofdstuk, dat wijst als grondslag in de eeuwige verkiezingen Gods. Want daar lag, leg het vast, mijn ouders. En nou, onze tekst dat zegt, zo is er dan geen verdoemens. Een grote woord, een grote woord, want het is het. Eén af het ander. Af een mens komt te sterven, mijn woorden. Dan zou het één af den ander wezen. Er is geen derde weg. Het zou eeuwig behouden. Af eeuwig verloren. En dat gaat niet bijten ons om, mijn woorden. Dat ga jij en ik straks in leven. Want het leven is een damp en de dood wenkt iedereen. En het kan wezen voor volgende week dat het al eeuwigheid is. En dan is het eeuwig doorgenaamd eeuwig begouwd. O eeuwig, eeuwig, eeuwig wond. En, en wat is begouwen? Een zondag. Een ademskind. Daar gaat hier over. Het gaat niet over engelen. Het gaat over Adams diep gevallen slag. En onze tekst, dat spreekt over dat groot, dat grote voorrecht. Om eeuwig begouwen te worden. Want het staat: Zo is er dan niet geen verdoemenis. En wat, wat zegt dat dan feitelijk erbij? Dat er was een tijd dat voor iedereen. Er was geen andere weg als eeuwig verdoemen, Want onze tekst dat spreekt over een tijd dat aangekomen is. Het was niet zo. En nou, de apostel Paulus door de leiding van de heilige geest. Hij komt die kerk te vertroosten. En dat Heere die heeft zelf gezegd getroost mijn volk, troost mijn volk. En er staat hier, oh, dan moet je, je bij zeggen, mijn hoorders, dat het is een eeuwig voorrecht om door genade eeuwig begouwen te worden. Oh, ik zou zeggen, gaast die en vliegt om iets levenswil? Kan nog. Wij zijn nog in de heden der genade. Zou ge al tachtig jaar oud wezen. Kan nog. O oh, mijn hoorde. Zou ge maar een korte tijd meer op aarde hebben. En er zijn veel ouderen onder ons. Voor wie dat het niet meer lang wezen zal. Maar de vraag is. Hoe staat het met mij voor de eeuwigheid. Wetende dat het eeuwig verdoemen. Af door genade eeuwig de verdoemenis mogen omgaan En dat alleen door die zegende middelaar Jezus Christus. Het gaat hier over de personen van deze voorrecht. En dan de Bijbel die verklaart het. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En wie zijn nou dat volk, mijn hoorns? Wie is dat volk dat Paulus hier door de leiding van de Heilige Geest overschrijdt? Want in de eerste plaats, dan begrijp je allemaal dat een apostel, hij bedoelt niet alle mensen. Want hij gebruikt de woord degene. Dat, dat soort, dat zoekt uit, zeggen wij. Want dat zegt niet al de geslachten van Adam af, nee, maar degenen. En af dat over en, en bijzonder, niet bijzonder in de eigen, maar over een speciaal volk gaat, daar wordt er uitgesingeld. En daar wordt er bijgezegd: degenen die. In Christus Jezus zijn. En wie zijn nou dat volk? Gemeente, ik leesde een oude Engelse preek van een man van 300 jaar terug. Want er zijn niet veel preeken over die tekst. Maar daar die man, ik was er, ik, mijn hart was echt daaronder gebogen. Hoe dat die man 300 jaar terug over die tekst geschreven is. Ik dacht goed kant wezen. Want die man die schrijft net, net zoals dat hij in mijn hart zag. Ik dacht het mogelijk. In verre landen, 300 jaar terug, en hetzelfde taal, hetzelfde. God alles en de mens niks. En het mens vernedert in het diepste. En God veroogde in het hoogste. En het eenzijdige werk van Gods vrije genade. In de haven van zijn eeuwige en lieve Zoon Jezus Christus. Het is niet in de mens, maar het is in die gezegende middelaar. Want daar wordt een volk door al, door de stilte, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar is een volk in de verkiezing der genade maar die in de volgheid des tijds voortgebracht zal zijn. En nou, wie zijn die mensen die in Christus Jezus zijn? Oh, wie zijn die? Ach, zit er nou hier van zulke, Van zulke zegende mensen, die in Christus Jezus zijn. Maar hoe zou dat dan plaatsnemen, mijn goord? En dan hebben wij onze tweede gedachte, de ervaring van deze woorden. Want hoe zou dat nou plaatsnemen? Want volgens onze geboorte, dan zijn we niet in Christus Jezus, nee. Nee, mijn ouders, dan zijn we wij, dan hebben we onszelf in onze val geheven aan de duisternis En wij zijn er willig zijn knechten. En wij doen, wij doen er graag zijn wegen, hoor. En dan kan het wezen door algemene genade, dat we nog eens een beetje verzoenlijk zijn. Maar toch leggen wij onder de vervloeking van een rechtvaardige God, mijn hoor. En dat zou straks te licht komen, als we eeuwig in de verdoemenis terechtkomen. Dan zou een mens weten dat hij op zijn rechte plaats is, hoor. Maar het heeft God behaagd en geliefde vergeet het maar nooit. Daar is geen ander grondslag dan het heeft God behaagd van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hoe zullen wij de verloren mens onder de kinderen zetten? En van mensenkant is geen antwoord mogelijk. Maar God heeft zelf de antwoord gegeven. En ik zou mijn eigen zoon, mijn eigen gelieve zoon, mijn mijn eeuwigende zonen, Gods om dat middelaar te wezen tussen het verloren mens en het rechtvaardig God. Want vergeet het niet: bij de gerechtigheid en heiligheid zou geen ene mens zalig worden. En gemeente, wij hebben geen heiligheid en wij hebben geen gerechtigheid. O, ge mens is zo'n dwaas, mijn hoort. Die lieve Apostel Paulus ook in de staat van zijn dood. Dan leeft hij. En dan reist hij met gaas de wereld door. Om, e om, om straks de hemel in te klimmen. Want die Paulus, als Saul. Dan was hij zo geleerd in de wet. En hij was zo godsdienstig. En zo vroom als wezen kon. Hij was feitelijk. Hij haastte naar de hemel. En dat is ook geen vreemde zaak voor onze dag. Miljoenen, die pakken maar op. Hoor. Ze pakken hem met twee handen maar op. En, en ze haasten naar de heen. Maar in de waarheid, toen was Paulus haasten naar de hel. Maar met al de godsdienst dat hij onder Gemelio geleerd heeft. Dan zou die nog eeuwig verloren gaan. Maar het heeft God behaagd. Wat in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft plaatsgenomen. In de volgheid des tijds uit te werken. En dan wordt hij gestopt. Daar wordt Paulus tegen zijn eigen wens. Dan zegt de Heer het is genoeg. En de Heer is zegt. En daar op de weg naar Damascus, daar moest hij vallen. Heeft hij erna gevraagd? Nooit in te nimmer, mijn hoortes. Wel gevraagd om vroom in de hemel te klimmen. Maar nooit gevraagd naar God, naar die heilig en rechtvaarde God. En wat zegt God? Gij biedt, o is de Zoon hier vermiddeld. O de Heere Zee ziet gij bid. Gij bid. Paulus, was er iets bijzonders bij? Heeft hij niet lang gebeden al in zijn leven? Heeft hij niet in de tempel voorop gestaan om te beden? Heeft hij niet op de straathoeken gebeden? Ja, mijn hoortes. Maar het was niks anders, is geichelarij. En o, oh, mijn hoordes wat zal het nog met... Ik en die nog eitrijden. Zou er nou eens echt meer wezen? Dan de heichelarij van Saul van Thuis. Zijn vraagt vraag, mijn hoeders. Want Gods woord in onze tekst, die zegt: over een grote voorrecht. Maar het doet er een zeer strenge paal erbij: voor de die in Christus Jezus zijn. En wie zijn dat volk? Wie zijn niet in Christus Jezus? Oh, dan ken ik iemand horen zeggen, ja, dat is dat gelukkige volk. Er zou hier jongens en meisjes wezen. Die zou wel kunnen antwoorden, dat is dat gelukkige volk. Oh, dat is dat volk van de Heer. Die jongens en die meisjes zouden zeggen, dat is dat volk die op de avondmaal, op, op het heilig avondmaal komt. Oh, en, en dat is niet zo slecht voor een jongen of een meisje om dat te zeggen. Maar wie is echt nou dat volk die in Christus Jezus zijn? Gemeente, al oh, heeft nou eens de antwoord daarop. Wie is nou dat volk dat Paulus hier door de Heilige Geest het over heeft? Dan kunnen we zeggen, dat is dat tijd voor maar weet dat volk dat ze uitverkoren zijn? Als dat volk nou eens wist. Er zou hier mannen en vrouwen zitten. Dan zou ik zeggen, af ik dat maar wist. af ik dat maar wist. Dat ik bij dat uitverkoren kerk behoorde. Dan zou ik mijn blijdschap hier in de kerk zien. af ik dat maar wist. Maar dat weet ik. En, en als ik het niet weet, dan heb ik gehad. En daar heb ik geen antwoord erbij. Het is zeker en inderdaad voor dat eindverkoren kerk. Daar is geen twijfel aan. Maar behoor ik erbij. Dat is de vraag. Gemeente, laat me dan nog eens een stapje, stapje verder nog gaan. Wie is dat dan voor? Wie zijn dan toch die enige die hier de apostel overschrijft? Want gij schrijft toch over een, over een volk die in Christus Jezus zijn? En dan in de... Het is niet zoals dat het christendom van vandaag zegt. Weet je wel wat ze zeggen? Ze zeggen die mensen die geloven. Die geloven dat Christus voor zondaren gestorven zijn. Je zou wel zeggen: ja, maar dat moet er toch bij, kort bij komen. Want dat is toch een goede antwoord. Maar dat is juist het verkeerde antwoord volgens Gods woord, mijn hoor. Want Job, die zegt: hoe zou de mens rechtvaardig voor God zijn? En dat is nou dat volk. Die dat juist in komt te leren door de werking van de Heilige Geest. Dat is niet in Christus geloven. Maar dat is het door de oefening van het geloof geloven dat ze helwaardig zijn. En dat is goddeloos onrein in het heilige ogen van God zijn. En dat is nooit met die heilige vaarde God verzoend kan worden. Dat is, dat is in het begin dat volk die hier genoemd. Je zou wel zeggen, hoe is dat dan mogelijk? Om in Christus Jezus te wezen. En dan voor het eigen kennis niet te weten. Is dat dan mogelijk? Ja mijn broeders, Dat is mogelijk. En dat is niet alleen mogelijk. Dat is ongetwijfeld de waarheid. Maar ja, dan zegt die ziel maar ja. Daar ken ik toch niet aan rustig. En dat is de waarheid. Oh, daar heb ik toch. De vruchten van de rechtvaardigmaking dan niet in mijn ziel. Maar wat zijn dan de vruchten van de rechtvaardigmaking? Weet je mijn hordes wat de vruchten van de rechtvaardigmaking zijn? Dat is vrede met God door de Heer Jezus Christus. Maar ja, dan zegt de ziel, maar dat ken ik niet. Nee, oh dat ken ik niet. Oh mijn hordes, ik zou zo blij wezen als de hele kerk volgemiddel was van zulke mensen. Voor mij ken ik het niet. Oh, dat weet ik niet. Nee. Oh, ik weet niet hoe dat ik ooit met God verzoeken word. Maar ik zou zo blij wezen of dat nou echt de vraag was in je leven. En dat dat echt een zorg was in je leven. En echt een bekommernis was in je leven. Of oh, dat je met die ongelukkige mensen van Jeruzalem naar, naar die keef naar die van Adolm waar dat David daar in de diepte, in, in de spilom van het dolom terechtgekomen is. Oh, dan is er een volk. En daar is een volk door liefde getrokken. En dat volk, het wordt verklaard daarin in dat boek, van Samuel 22, wie dat is er waar? En dat was een volk die, die schuldeisers had. Dat was een volk die het zeer benauwd had. O, oh, is er nog vermidden, mijn woord. Nog ongelukkige mensen. Het Hetgene die het nooit meer zien kan. Hetgene die het nooit van, nooit meer geloven kan. Dat nog voor mij kan. En dat nog voor ik kan. Dat bedoelt gemeente dat er een volk. Ongelukken over de aarde loopt. Ja. En dat predikt ons. Een volk die door genade de wedergeboorte. Dat ze door genade wedergeboren zijn. Dat is in de Engels. Regenerated by the grace of God. Maar is dat volk dan, wordt dat toch hier genoemd? Ja mijn woord. Dat volk wordt hier genoemd. En dat is zo vast en zo zeker als, als dat wij hier Gods woord hebben. Want dat wedergeboren volk, die wordt hier genoemd. Die zijn die volk, die enige die in Christus Jezus zijn. Maar zijn dat het alleen? Dan zeggen we nee. En als je vraagt, hebt die mensen nou troost ervan? Dan zeggen we ook nee. Maar ze, ze behoren er toch bij. Oh, dat is die ongelukkige, gelukkige mensen. Want die ongelukkige, schulden, mensen die behoren erbij. En behoren ze wat bij? Ze behoren bij Christus. En, en dat is, zo is er geen verdoeming. En wat zegt nou zo'n mens? Wat zegt nou echt zo'n mens? Och, ik hoop dat er nog een volk hier zijn die het begrijpen mocht. Wat zegt nou zo'n wedergeboren mens? Oh, hij zegt, dat kan, dat kan voor de hele wereld wezen, maar voor mij kan dat niet wezen. Zo gaat dat mens het nou ervaren, dat het ganse rij wereld die in behouden wordt. Maar ik niet. Zij er nog zo'n mensen vermidden mijn woordes, Zo'n mensen voor wie het niet meer kan. Dat is de kennis van het leven. Dat is de kennis van het wedergeboorte. Dat is de vrucht van de werk van de heilige geest. Want het geest dat ontdekt de mens aan zijn staat. En zijn staat voor zijn eigen weegdenheid is de eeuwige dood. Maar die ziel, daar is, daar is, zijn leven is veranderd. En die gaat zichten. En daar staat het, ziet gij wit. Hij gaat zichten tot God. Die gaat, die gaat schreeuwen naar God. Oh, die gaat schreeuwen om genade. Dat is hij genade. Die hebt genade. En die gaat schreeuwen voor genade. En die, dat is een volk die hier in onze tekst wel genoemd wordt. Maar ze binnen nog niet gegeven om ervan te leven. Want de vruchten van de wegvaardigmaking, dat is vrede met God door de Heer Jezus Christus. Maar laat me nog een stapje verder gaan. Dat het echt tot vertroosting van Gods volk mag wezen. En ik hoop dat de Heer het ook tot bemoediging van dat volk mag geven. Tot bemoediging. Want... Als je daar feitelijk over gaat, mijn hoorders, dan kan dat volk zonder de openbaring van Christus die vaste hoop niet hebben. Wel een stille hoop. Dat is verschil. Een vaste hoop of een stille hoop. Want je zou, vragen, je zou misschien zeggen, ja nou een stapje te ver. Nee, mijn hoorders, Dan ken je de weg niet. Als je dat zegt, dan ken je die weg. O, oh, mijn hoorders, af die man in, in Beyoncé, een boek van die Pilgrimspraken, als hij die stad van verderf uitgaat, waar gaat hij dan vooruit? Om God recht te hebben in zijn leven. En daar wordt het stille hoop in die ziel geboren, in wie de Heilige Geest het nieuwe leven in komt te werken, door de mogelijkheid van de Tweede persoon, door, door de verkiezing van vrije genade in God de Vader. Daar gaat het met die mens, daar gaat het hen van de eerste beginsels van af mijn hoorden om God terug te hebben. En daarin voor de ziel is wel een levende hoop aan wie dat het overgaat om vrede met God te hebben. Maar die gaat inleven dat het van zijn kant onmogelijk is. Dat is nou de zaak. Onmogelijk. Maar laat me dan nog een stapje verder gaan. Daar is een ander volk. Voor wie deze tekst het echte betekenis en rijke betekenis ingaat. En dat is een volk. O die wel. Die wel door genade. Die mocht gegeven worden. En openbaring van de middelen. De tweede persoon. In de Goddelijke drie O volk van God. Weet je nog die ogenblik misschien op je akker? Misschien in je stal. Misschien diep in de nacht, s'avonds in je bedkamer? Weet dat de Heer een weg opende bij jezelf. En daar wordt geopenbaard de tweede zoon in de Goddelijke drie O, dat de Heer je daar even mocht laten inzien. In Die lieve, lijden en stervende borg op de kruis van Hooghouda. En dan mocht je even, dat dat hoop zo vernieuwd wordt. O, dat, dat is het nog mogelijk voor mij. Daar wordt de, men, daar wordt de weg openbaar openbaar voor de Mens bij de mens. Want het werken der wetten zou de mens nooit tot zaligheid kunnen brengen. Maar van onze eigen is het eeuwig, eeuwig ongeluk. Maar nu wordt er een weg openbaard bij de mens. En dat wordt in onze tekst verklaard, die in Christus Jezus zijn. En Christus Jezus die in de volheid des tijds in deze wereld gekomen heeft. Die heeft het menselijke natuur aangenomen om God te verheerlijken. Om zijn heilige deugden te verheerlijken. Om die rechtvaardige God te verheerlijken. En daar konden wij alleen wezen in de voldoen van het heilige gehoorzaamheid aan het Heilige recht. Want Christus die heeft in dat leiding het gehoorzaamheid voor zijn volk gedaan. Want er komt een volk die wordt gerechtvaardigd door de rechtvaardigheid van Christus. En buiten dat is geen rechtvaardigheid, mijn hoort. Of oh, volk van God, dan kan je dat tijd niet vergeten. Weer, weer dat het voor i mogelijk geworden. Moet je zin. En als dat echt ervaard wordt, dan kan je dat tijd en ogenblik nooit in je leven meer vergeten. Want, want vergeet het niet, mijn godes. Zondaren, die worden met God verzoet. En als je nooit de zondaar geworden, geworden zijn, dan ben je nog niet met God maar ook in de weg van de openbaring van de weg, daar gaat, daar handelt de Here met de mens af in zijn goddelijke recht. En een mens die gaat God billen en die gaat beleiden dat God rechtvaardig is om de mens eeuwig te verroepen. Maar het is een ander ding om onder de recht gods te bijgen als voor de recht maar laat ons even zingen van Psalm 89. En daarvan het zevende en het achtste vers. Hoe zalig is het volk dat naar die klanken hoort Zij wandelen hier in het recht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in die naam zich al den dag verblijden. Die goedheid straalt gewoon toe. Die macht graag gen in het lijden. Die onbezweken trouw zal nooit gewoon val gedogen. Maar uw hen naar uw woord verhogen. Wij zingen op Psalm 89, het, het 87e vers. gemeente, daar is een kerk die het door het geloof mogen weten. Bij ogenblikken in de leven, wat hier in deze tekst geschreven is, en wel zalig is dat volk, die door God gegeven de geloof mogen wel eens geloven, zo is er dan niet. Geen verdoemenis. En dan mogen ze zeggen voor mij. Wat is dat toch een onspreekbaar, een grote voorrecht. O, zou je er niet jaloers op wezen. Dat God, want af de Heere dat geloof in het oefening van het geloof geeft in de harten van zijn volk. Dan mogen ze dat. Voor een ogenblik geloof. Nee, dan zeggen we het nog feitelijk verkeerd. En hoe zou het dan eens moeten zeggen? Nee, dan moeten ze het geloven. Dan moeten ze het. Want de werken van de heilige geest. Dat is niet terug te staan. Door onze goddeloze ongeloof. Daar is een volk die het geloven mocht. En er is een volk die het geloven moet. Ja. Wat een voorrecht. O, oh, is er zo'n volk vermidden. Die het geloven moet. Geen duivel, geen zelf, geen wereld. Die kent dat weg niet. Nee, er zijn ogenblikken. Ze mogen roemen in God En waarom? Door de rechtvaardigmaking. En de rechtvaardigmaking. Dat is door de heiligmaking. Dat is tot de verheerlijking van Gods deugden Door de middelen, Door de zaligmaker. Want bij de Christus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverdriet. Het legt allemaal in die gezegende middelaar. Onze koning. Is van Israëls God gegeven. O gemeente, o volk van God, wat, wat een voorrecht. O, dan zou ik het eens maar vragen. Wat is niet de vruchten daarvan? Dat is vrede met God. Door de Heer Jezus Christus. En wat is het om vrede met God te hebben? O gemeente, kun je er wat van? Wat is het om vrede met God te hebben? Door gerechtigheid. Door de verheerliging van de deugden van waarheid en gerechtigheid. Wat is dat vrede? Dat is met geen woorden te bespreken. Want om vrede met God te hebben, dat is vrede met de mens. Dat is vrede met de beest. Dat is vrede met de vol, Dat is vrede met de schepping. Dat is een vrede mijn Godus. Dat ervaren moet wezen. Anders gaan we het nooit begrijpen. Vrede met God. Door de voldoening van die zegende middelheid. En wat heeft dat te zeggen? Dat staat de mens ongekleed en aangekleed. En dan wordt hij aangekleed met die reine kleding van gerechtigheid. En daar staat hij, daar staat hij, mijn hoorders, zonder vlek. Daar staat hij heilig, heilig voor God. Dat is dat is de heiligmaking. Dat is de heiligmaking. en het allerheiligste werk. Om voor God. Rechtvaardig. Maar ook heilig. Te staan. En dat is alleen. In de verdienste van Christus. In de verdienste van zijn werk. Als middelaar. Dat de verheerlijking van recht. Maar ook. In de verdienste van. Van zijn heilig, heiligmaking. Want daar wordt ook de kerk toegerekend. De heiligmaking van Christus. Want af de heiligmaking van de mens mocht komen, dan was het nog eeuwig verloren. Want staat in Gods Woord zonder heiligheid. Zou geen ene de krijgt Gods niet ingaan. Maar niet gerechtigheid en heiligheid. En o oh, mijn hoorders, dan staat de mens. Je weet je wat? Onder de kinderen. God in de stilte van de eeuwigheid. Hoe zouden we de mens, het verloren, verdoemelijk mens onder de kinderen plaatsen? En dan is dat weg uitgedacht. En daar staat het mens. Daar staat het mens. Onder de kinderen. Staat in Gods woord.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 Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook, o volk van God. En daar gaat het nou over de voldoening van onze tijd. Voor dat volk is er geen verdoemenis, maar wat is dan voor dat volk lijst? En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Zo wij anders met Hem leiden. opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. O, oh, daar is geen woord. Om dat vrucht te verklaren. Want dan bij ogenblikken, bij ogenblikken, dan krijgt die kerk beheerde om eeuwig onbonden te wezen. Om eeuwig bij God te wezen, ja. Dat is de vrucht van de voldoening van gerechtigheid en heiligheid. Ervaren in de ziel, want dat heeft Paulus hier zo duidelijk en klaar geschreven. O gemeente, vraag voor een bijbels bekering. Vraag voor een helder bekering. En een bekering dat gegrond is in de Woord Gods. Want het zou volgens deze Woord moeten wezen. Af, het zal geen waarde hebben. En we gaan een eindige gemeente. Het is maar in kort en moeilijk vanzelf voor mij dat zaak in, Engel, in Hollands te verklaren. Maar wij hopen verder vanavond daarmee te gaan. En niet een enkele woord van toepassing. Dan weten we gemeente, daar zijn verschillende. Het ganse kerkgods, dat wordt hier genoemd. Maar het ganse kerk God. Die hebben niet de troost ervan. En die hebben niet de wetenschap ervan. God is vrij. In de mate van genade. In onze tijd vanzelf. Dan hoor je maar weinig. Dan hoor je maar weinig van mensen. Die dat grote zaak. Mee mocht delen in de leven. Maar. Ik wil dit op de voorhand houden. Dat we dat al door moeten prediken. Gaast om dat te weten. Want zonder dat hij dat weet, dan, dan kan het nog. Ja, ik wil het voorzichtig zeggen, gemeente. Maar dan hebben we toch de blijdschap er niet van. Want zonder dat. Blijft het nog een bewegelijke koninkrijk. Maar zou dat strijd dan voor dat kerk, dan zou dat hier klaarwezen nemen, hoor. Het blijft de strijdende kerk. En ik zou het je wel willen zeggen. Hoe, hoe verder dat we die zaken mogen door genade weten, hoe meer strijd. Want lees het maar in Gods woord. En daarom zeg ik met nadruk dat onze bekering zal volgens deze woord moeten wezen. En ook te verder leven volgens deze woord. En wanneer zelfs de apostel Paulus zo'n grote mate van de vrije genade mocht ontvangen. Dan heeft God hem zo lief gekregen. Zo lief. En hij mocht ook God lief krijgen. Want dat is een levende liefde. Je hebt die dode liefde in de mens van de natuur. Daar is zoveel doodliefde. Je zou zeggen, wat is dat niet toch, een doodliefde? Wel, daar, daar zijn we vol van door onze diepe val. Het is al false representation. Het is allemaal, het geeft geen waarde. Er staat een, men, een man, een vrouw te trouwen. Hij zegt, hebben ze liefde? Nou, een weekje later gooit hij er van de kamer uit. Dat, dat is dode liefde. Maar dit is het leven, de liefde. Het is de liefde van God en dat liefde hebben wij, de liefde. En of en we dat in onze ervaring nooit ervaren, mensen, gooit dat dan maar weg. Want er is een volk dat God zo lief komt te krijgen. Zou God ze in de hel steken, ze zouden nog. Ze zouden de hand nog in de hel opheffen en ze zouden zeggen, God heb ik liefde. Dat is dit liefde. Dat is de ware liefde. Dat is de God geschonken geliefd. Want dat is een volk dat God heen kwaad doen Al komen ze dan in de hel, dan zouden ze nog zeggen, God heb ik lief. En God is rechtvaardig in al zijn weg en weg. O gemeente, daar is een wederliefde van de liefde Gods dat uitgeschonken wordt. In de ziel van zijn volk. En nou, dat liefde is om... om in de wegen des Heren te wandelen. En daarom. Och die lieve Paulus. Die wou dat nou eens in leven. Maar hij was nog zo dom. Oh ik hoop dat er nog mensen zijn die nog dommer zijn dan Paulus. Dommer. Want die Paulus die dacht. Met die mate van genade. oh, dan zou ik hier met blijdschap huppelen de wereld doorgaan. Totdat dat ik zomaar in de hemel kom. Want hij is er al geweest. Gesmaakt en geproefd, mijn oren. Maar hij wist nog niet. Je zou zeggen, wist hij het nog niet. Och, hij wist er meer van, dan wij allemaal weten hoe. Maar hij moest er meer, meer, nog meer weten hoe. En de heer die doet een doorn in zijn vlees. Die doet een doorn in zijn vlees. Om hem zomaar op de grond te houden die God lief heeft, die krijg je doornen in de vlees. Om een mens, want een mens is zo'n dwaas. Want er staat hier, lees het maar of je thuis komt, want je begrijpt het beter. In je eigen taal is het. Maar lees het maar. Hij schrijft maar over en over. De, de heilige oorlog tussen de vlees en de geest. Dat strijd tussen de vlees en de geest. Oh, heb je die strijd, mijn hoor? Af het oorlog is tegen Canada en Rusland. Dan kun je allemaal plaatsnemen zonder dat wij er iets van voelen. Maar af dat levende werk Gods in de ziel geplaatst wordt. Dan wordt het oorlog binnen in ons. Binnen in ons. Dan gaat het niet buiten ons. Maar dan wordt het binnen in ons gevecht, Gevecht. De vorst der is tegen de vorst der leven. En dat is geen dode oorlog, mijn oordes. Dat is een levende oorlog. En dat zou blijven doorgaan. Dat zou blijven doorgaan. Hoe lang? O, weet je, mijn oorlog, hoe lang? En dat gaat niet makkelijker worden met, met het einde van het leven. Het nee. gaat nog erger worden. Want de mens die, die krijgt wel genade om te leven. Maar we moeten ook genade nog hebben om te sterven. En dat volk die moet sterven. En ze vrezen dat het nog voor eeuwig nog verkeerd zal lopen. Oh, ze vrezen soms dat de Heer heeft ze vergeten. En ze vrezen soms dat het begin nooit van God was. Maar dat volk, die, ik heb het je wel eens gezegd. Ze komen van de arme geest. Daar gaan ze eeuwig tot de verheerlijking, tot de, tot de verlossing van het arme geest, niet het rijke geest. Och, is er nou nog een volk zo arm, zo doodarm, hoe arm, doodarm. En wat bedoelt dat? Wat bedoelt dat nou in de praktijk van het leven, mijn hoort, om doodarm te worden? Dat zonder hem, zonder hem ken ik niets. Enkel maar verkeerd. Zonder Christus is een eeuwig verderf. Ja. Oh, heb je dat alweer geleerd, mijn hoers? Want, als dat nou echt waar is, dan word je een mens net zoals Jacob op Pinajl. En dan word je net zoals Paulus. En dan word je net zoals die hele kerk. Dan word je een krippel. Dan word je krepel. Al dan kennen we geen goede gedachten meer voor mij. Zou ze het wensen? Vraagt het maar dat ware volk maar. Zou ze het wensen? Ze zouden wensen om nooit meer tegen God te zitten. Maar, Paulus die zegt, wat ik doen zal, dat doe O Oh, is dat wel tot rouw voor je geworden? Is dat wel voor je tot zo'n ellende geworden? Wat ik doen zal, dat doe Dat wens, Paulus die heeft gezegd, het wens is bij mij. Maar hoe om het te doen? Hoe om het We gaan naar de gemeente, maar ik zou je zeggen, dat volk, hoe... Daar is ook dat versje als ze nadert naar het vadershuis, maar dan wordt het gebedje kort. Gebedje kort. Als is de water in gaan zinken. Wat zegt hij dan in? Ja. Af een mens nog zo in het kracht in het leven is, maar als is daar staat te verdrinken in die water. Wat zegt hij dan? Een mooi lange gebedje nee. Ik weet niet hoe je het in al zegt, maar in Engels, is. said, save me. Zomaar twee woorden. En zo ga men naar Jericho. Want de rijkdom mijn hoorders is in die zegende, middelaar, in die drie ene God. Maar nou die, die oorlog tussen die vlees en die heest. Maar nou staat in deze hoofdstuk. Dat dat ware volk voor wie daar geen verdoemenis is. De kenmerken zijn dat ze leven niet in de, geest, maar in de vlees maar in het geest. En neem dat nou met je maar mee. Onderzoek maar jij. Hoe is dat nou? Weet je wat gemeente? Dat oprechte volk. Weet je wat? Daar slaan ze op de borst. En ze zeggen oh heer. O Heer, wees me nog een zonder nog genade. Want dat val ik om in te leven. Wat dat is er geworden zijn. En wat er er geblijven na ontvangende genade. Maar ze, ze worden ook door genade geleerd. Dat bij de geest Gods is. De dood. Waarom menigmaal bij de Christus is de dood. Maar bij de heest is ook de dood. Heb je dat geleerd mijn hoort? Is. Wat die dag van Pentecost voor de kerk van oud geweest is. Dat de Heer zijn lieve heest zonder mate uitgestort heeft. Heb je het nog wel eens nodig? Gemeente, ik kom wel eens op mijn knie. En ik zeg, oh lieve Heer, hij heeft het op die pinkste dag zo rijp. Mag ik nog maar één, één krijgje. Van dat levenmakende geest. Van dat vrijmakende geest. Van dat biddende geest. ik heb niets. Ik heb in en van, van mijn eigen Val niet mee mijn houders. je wat wezen wil en wat worden wil. En dan moet je leren dat ik niets meer overhoud als zonder Vlees. Maar dat nieuwe leven. Dat is niet het leven van de mens. Maar dat is het leven van God in de mens. En dat leeft naar het geest. Maar dan moet ik armen. God zegen zijn woord. Amen. Amen. Heren, verzoen onze zonden. En mag uw volk nog onderwijzen en vertroosten. Daar dus zij, een volk. Ah, oh, ze, ze mogen het wel horen met blijdschap. Maar ach, die hebben zo'n grote vraag. Af is er ooit er... Ooit bij behoren zou. Ach, dat kennen ze niet zien. Maar, heren. mocht gij het aan God's zielen openbaren en toepassen, ach, Heeren, mogen ze nog verblijden, dat ook God's naam wordt in die woord hier verklaard: dat ze zou, oh, als dat die woord zo is, er dan Heen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Heren, laat ze een beetje ervan proeven. O, dat dat liefde meer en meer levend gaat worden. Om dat kennis te mogen hebben. Door de openbaring en rechtvaardig maken. Maar ook de verzegeling van de heilige geest. O, dat ze kinderen gods mogen inleven en ervaren. En dat ze mogen leven. Dat uw volk mogen leren leven. Om uit u te leven. En onafhankelijk in een van der eigen. Och, Heere, vergeerlijk dan uw naam. En verzoen onze zonde. Breng ons nog in deze avond samen. Het denken iedereen een weg her, op weg en reis naar Gijs. afreizen naar andere landen. Begoed en bewaar ons. Bereid ons voor de dag van onze dood. O, Heer, mocht de dag van onze dood beter wezen dan de dag van onze geboorte. Wij vragen het om Jezus' willen. Amen. Laat ons sluiten met het zingen van Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontgeven, wiens wanbedrijf waardoor gij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens wien het mag gebeuren, dat God naar het recht hem niet wel schuldig keren. En die in het vroom en ongewijnsd gemoed. Heens noodbedrag maar blank op rechtheid voelt. Wij zingen psalm 32 en daarvan het eerste vers. De zegen des heeren gaat er geen in vrede. De Heere zegene u en begoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u en licht en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.